Jan van der Putten met het NOS-journaal. Opnieuw is een officier van justitie duiken. De officier is inmiddels overgeplaatst. Volgens de Telegraaf leiden ze het onderzoek naar motoclub No Surrender. Of de bedreigingen van die kant kwamen is niet bekend. Het gaat nog altijd niet beter op de beurzen. De Japanse Nikkei-index is opnieuw in de min geëindigd. Zo'n 2,3 procent lager. Ook op de andere Aziatische beurzen zijn er verliezen.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 In Pyongyang wordt op dit moment door een paar honderd Zuid-Koreanen geprotesteerd tegen de gezamenlijke presentatie van de Koreaanse ploegen bij de opening van de Spelen vanmiddag. De overheid van de Verenigde Staten dreigt opnieuw op slot te gaan. De Amerikaanse Senaat had tot vanochtend zes uur om akkoord te gaan met een nieuw voorstel voor de overheidsbegroting, maar een Republikeinse senator hield de stemming tegen. Het is nog niet zeker of er nu een oplossing of de overheid ook op slot gaat. Inmiddels wordt er weer gestemd. Het Rode Kruis adviseert carnavalsvierders om zich dit weekende warmjes aan te kleden, liefst met veel verschillende laagjes, want het blijft flink koud de komende dagen. En volgens de hulporganisatie herkennen veel mensen de verschijnselen van onderkoeling niet. Dat zijn onder meer rillen, blauwe lippen en een bleek gezicht. Dan nog het weer. Het vries ligt tot matig, later vanochtend van het westen uit lichte sneeuw, de temperatuur komt vandaag maar net iets boven nul. Dit was het CFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen wat drukte op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. 5 kilometer en 20 minuten op onthoud. Dat was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 and a plentiful waste of time.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 Franse zangeres, dans, juniëren, af en toe een beetje jazzy.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 Bibli Bel, technisch probleem opgelost. I walk through every season to the point with a perfect view. boundlessness in all directions, Swiftly drifting. Carrie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 Take more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 Bob Lark en Phil Woods uh, quintet uh, Bob Lark op trompet. Phil Woods uh, alt-saxofoon, Jim McNeely piano, Steve Gilmore op de bas... en Bill Goodwin op de drums. En dat kwam allemaal van het cd'tje In Her Eyes, cd uit 2006. Um, ja, we wisselen altijd het vocaal en instrumentaal af. Dus nu is het aan de beurt aan een, een vocaal nummer. Hebben we gekozen voor Monica Ryan, een Amerikaanse jazz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 Michel, Bani Bila en Maid Elker.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 Ain't no sunshine when he's gone. His house just ain't no home. Anytime he goes away, ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine.